Aanpak via het plaatsen van onder andere vuilnisbakken op het strand en op het strand in overleg te gaan. Uh, ja, te komen tot, tot een, uh, een betere inzameling. Ik zal het verzoek even voorlezen. Het verzoek uh, houdt twee punten in. Verzoek 1. Over te gaan tot het plaatsen van genoeg inlevermogelijkheden voor afval. Uh, en het bewust maken van de bezoeker om deze te gebruiken. Uh, en waar nodig actiever te handhaven. Mede ondertekend uh, door de fracties van D66 en natuurlijk GroenLinks. Dank u wel, meneer Algebadi. Vragen ter verduidelijking. Meneer Hermsen. Nou, niet zozeer een vraag ter verduidelijking, voorzitter, maar een toevoeging als dat mag. Mag ja? dat? Echt een Compact. soort van verduidelijking. Ik hoorde de heer Al inderdaad over National Deer Vergerving. De, uh, die wil ik ook graag bedanken daarvoor. Maar ook Stichting Noordzee heeft natuurlijk uh, de stranden schoongehaald. En de reden waarom we het mede ondertekend hebben is met name ook dat we uh, de afgelopen periode, de afgelopen vier jaar ook vanuit d 66 uh, uh, uh, ...suggesties hebben gedaan om het stand schoon te houden. En uh, misschien is het ook wel een idee, en, dat, en dan kijk ik er ook even de wethouder voor aan. Uh, we willen hem heel graag indienen, maar wat we, wat we het ook op prijs zouden stel stellen... ...als u het misschien uh, mee zou willen nemen in het duurzaam uh, afvalbeleidsplan. En dan ook te kijken zeg maar, op het stand of we dan ook afval eventueel gescheiden zouden kunnen inzamelen... ...en dat de mogelijkheid daar ook voor ge uh, geboden wordt. Ook voor ondernemers. Dank u wel, meneer Hermsen. Meneer Babber-Gilson had als eerste van jullie allemaal zijn vinger omhoog. Meneer Babber-Gilson, vraag de ja, voor... verduidelijking. Voorzitter, een vraag aan de, aan de indieners. Um, men gaat uit van het feit dat er onvoldoende inlevermogelijkheden zouden zijn. En ik weet niet helemaal zeker of daar de crux van het probleem zit. Is het een gedragsprobleem of we hebben we een inleverprobleem? Dank u wel, Meneer Voorzitter... Ja, u heeft gelijk. Ik ga eerst inventariseren. Dank voor het meedenken. Mevrouw van der Veldt, uw vraag is... Mijn vraag is uh, aan beide indieners... of het uh, mogelijk is door de, om de eerste bullet weg te laten... om uh, wel het uh, mogelijk te maken om strenger te gaan handhaven. Dat is wel een dringende zaak en daar, vind, daar zou ik me wel in kunnen vinden... om dan als motie alleen te hebben het college te verzoeken... ...indien nodig strenger te gaan handhaven. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Iemand anders nog een verduidelijkende vraag? Mevrouw Beurelsson. Eigenlijk analoog aan de vraag die ik net heb uh, gesteld. Uh, bent u eventueel voornemens om de motie aan te houden... ...want ik zal nu meteen breder trekken... ...en om het te betrekken bij het duurzaamheidsplan... ...en ook om de wethouder uh, de mogelijkheid te geven... ...naar alternatieven te kijken waaronder... ...en u gaf het zelf al aan in overleg te gaan met strandpachters. En het op, de, uh, op die manier tot een integraal plan en een integrale afweging te komen. Dank u wel, mevrouw Keuransson. Dit was het rondje vragen ter verduidelijking. Meneer Elkebali. Ja, om uh, bij uh, de vraag van de heer Barbara Wilson terug te komen... ...gedrag of uh, ligt het aan de mogelijkheden? Ik denk dat het beide is. Het is het enerzijds gedrag, aan de andere kant ook mogelijkheden. Um, heel kort, ik ben toevallig uh, in deze mooie dagen een paar keer op het strand geweest... ...en ik zie dan gewoon uh, dat het per strand het echt heel erg verschillend is... ...en per op- en afgang hoeveel uh, inlevermogelijkheden daar zijn... Um, daarmee ook uh, doorgaand naar de vraag van uh, mevrouw Van der Veld. Is het uh, handhaven alleen? Nee. Ik denk ook dat uh, wanneer je iets wil handhaven, je ook de mogelijkheden moet hebben om uh, je vel op een ordentelijke manier in te leveren. Um, dan de vraag van meneer, mevrouw Ehm um, kunnen we deze boven de markt hangen? Ik, hang, ik, ik wacht daar eigenlijk eerlijk gezegd nog heel veel het uh, antwoord van de wethouder op af. Uh, daarna. We kunnen altijd nog kijken wat te doen. En ik sluit me volledig aan bij de al eerder genoemde woorden van de heer Hemse. Dank meneer Algebari, Mevrouw van der Veld. Ja, ik, ik vind u toch... geen antwoord op uw vraag gehad volgens mij. Nee, nou deels. Maar uh, de, de, de, wat u net zegt is dat u zegt van... Uh, u vindt dus dat mensen iets op de grond mogen gooien omdat er geen vuilnisbak is. Dat is wat u zegt. Jawel. Nee, uh, we gaan eerst naar de portefeuille houden. U had een vraag, meneer Hemsen? Uh, ik, kreeg, ik kreeg een vraag, namelijk, van, uh, van de VVD, van de Mede-Indiërs. Dus uh, ja, ik, ik heb die suggestie al gedaan. Daarvoor al, dus vandaar. Ja. Ja. En mevrouw van der Veld, uh, ja. Uh, ja en nee. Uh, want dat zit denk ik ook wel te complex in elkaar... Ja, sorry, maar dat vind ik wel belangrijk om uit te leggen. Kijk, als het gaat om het terrein wat de standhouder pacht en het is dan vuil... ...ja, dan zou je inderdaad beter moeten handhaven. Moet je ook handhaven op de mensen die daar komen? In principe wel. Maar ik denk dat je ook heel veel oplost door daar inderdaad de mogelijkheid te bieden... ...om zoveel mogelijk afval in te kunnen leveren. Dank. We gaan naar de wethouder. Mevrouw Verheij. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, dank ook voor het indienen van deze motie, meneer Elgebali. Uh, want het is een zorg die ik deel. Ook ik uh, ga heel graag naar het strand en ik, ik zie hetzelfde uh, voor een deel ook wat u uh, ziet. Uh, en wat dat betreft is het goed om uh, ook aan te geven dat het strand, zeg maar, voor wat betreft afval bestaat uit, uit, ja, uit twee zones, zou ik ha haast zeggen. Voor het ene deel uh, staat de gemeente aan de lat... Uh, en uh, we anticiperen met die drukke dagen, proberen we juist de ophaalfrequentie ook te verhogen, zodat de prullenbakken vaker gelegd worden op juist die piekdagen, uh, om ook te voorkomen dat mensen wel de intentie hebben om het weg te gooien, maar die bak gewoon vol zit en ze het dus niet kwijt kunnen en dat het er, er, ernaast erop, et cetera, belandt. Daarnaast heb je, dat heeft een aantal van u ook al gezegd, deel wat uh, verpacht wordt. En daar blijven de, de, de pachters ook een verantwoordelijkheid houden voor uh, het inzamelen van, uh, van de afval. Um, de suggesties uh, die uh, zijn gedaan al in een eerder stadium, ook door D66, die neem, ik, uh, die neem ik ook graag mee. Daarnaast is er nog een andere ontwikkeling die ik u graag uh, ook al mee wil geven. We zijn bezig uh, met die persvuilcontainers, dat staat al hier alleen op het... Uh, op het uh, uh, op het plein en uh, die worden, uh, er worden daar meer van geplaatst waardoor ook de bakken op de boulevard uh, de meer afvalbakken op de boulevard uh, zullen komen en ook daar zie ik eigenlijk hetzelfde soms wat ik op het strand zie uh, dat, ja, dat de capaciteit wat uh, ontbreekt. Dus ik deel uw zorg. We zijn daar ook uh, al actief mee bezig. Als je uh, een stap verder gaat, uh, dus, dus dit is bijna uh, ja, de dagelijkse praktijk... van, van uh, hoe we daarmee omgaan. Als je het echt betrekt op het scheiden ook van de afvalstromen op het strand... dan zou ik u inderdaad uh, willen verzoeken om dat nog even aan te houden... zodat we dat straks kunnen betrekken ook bij het meer duurzaam afval inzamelen. Dank u wel, mevrouw Verheij. Meneer Algebali. Uh, ja, ik kijk ook even de collega van D66 aan. Uh, wat ons betreft uh, houden we deze dan ook aan. Meneer Helmse. Ja, u ja, had het al aangeboden. Hè? Goed. Dank, dan is dat geen punt meer gezondheid. Dan gaan we naar de motie GroenLinks statiegeldsysteem bij evenementen. Meneer Algebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is de laatste motie uh, wat betreft GroenLinks uh, Dit gaat in dit omdend. jaar of deze dag? <lacht> <lacht> dit, politieke <lacht> <jaar>. <lacht> Ik, dit politieke jaar. <lacht> um, dan de motivatie geldt. Ik zal er snel doorheen gaan omwille van de tijd. Um, wij constateren dat na elke ja, festival, festiviteit in het dorp, een best wel plastic zee van bekertjes overblijft op de grond. Um, we zien in Den Landen. Uh, dat dit op een andere manier wordt aangepakt, namelijk door uh, de gebruik van de hardcups. En uh, ja, wij roepen eigenlijk uh, met deze motie graag uh, op tot dit, uh, dit ook in zandvoort te gaan doen. Om hierdoor de plastic soep op straat een beetje tegen te gaan en zwerfafval. Ja. Um, ik zal het verzoek even voorlezen. Het verzoek graag. is het volgende. In de, van, in de bepaling van afgegeven vergunningen op te nemen dat er... Tijdens openbare evenementen in wordt gebruik wordt gemaakt van een systeem op plastic bekers en de wegwerpbekers be niet meer uh, worden gebruikt. Deze motie is mede ingediend door D66. Dank u wel meneer Algebali. Heeft iemand behoefte aan een vraag ter verduidelijking? Mevrouw Weijers en daarna meneer Paul Wilson. Dank u wel, voorzitter. Um, in de motie uh, staat in, dit, uh, in het centrum van Zandvoort. Maar mijn vraag is eigenlijk, gaat het enkel om het centrum van Zandvoort? Of eigenlijk het geheel Zandvoort, dus ook het strand en het circuit? Meneer Bauer Voorzitter, het is een hele sympathieke motie. Die beoogt het milieu minder te belasten. Maar op het moment dat je dan gaat kijken naar onderzoek op dit punt, dan merk je dat de tegenovergestelde... ...daarvan het geval is. En ik vraag aan de indieners of zij bekend zijn met TNO-onderzoek daarnaar... ...waaruit blijkt dat de milieubelasting bijvoorbeeld, als gevolg van reinigen en dat soort zaken... ...bij meervoudig te gebruiken, mokken bijvoorbeeld, significant lager is op het moment dat je dat afzet tegen uh, kartonnen bekertjes. Dus bij kartonnen bekertjes is dat bijvoorbeeld veel minder dan bij, uh, bij mokken. En datzelfde geldt niet alleen voor milieubelasting technische kant van de zaak, maar ook voor de kosten. En dat heeft te maken met het feit dat eh, die arbeidstijd die gemoeid is met inzamelen, reinigen en weer hergebruiken, dus daar een hoog zijn dat ook daardoor eh, wegwerpbekers de voorkeur krijgen wat betreft de kosten. Bent u daarmee bekend? Dank u voor het Dank u zin. wel, meneer Bouwer-Guilson. Uh, meneer Algebali. Nee, er zijn geen andere vragen ter verduidelijking. U mag antwoorden. Uh, Dank u wel, voorzitter. Ja, het centrum, inderdaad. Uh, de collega van het CDA had dat terecht aan. Um, uh, wat ons betreft in heel Zandvoort eigenlijk. Uh, we willen eigenlijk nergens meer die plastic-bekertjes. Uh, wegwerpbekertjes op straat zien liggen. Het liefst. Um, Overigens wil ik ook bij aantekenen dat we het graag in samenspraak ook met de ondernemers zien. Want we zien dit uh, als een gezamenlijk probleem. En niet alleen van Zandvoort. Um, dan uh, de vragen van de heer Bouwberg-Wilson. Het TNO-onderzoek. Um, Nee, en ik zal u ook uitleggen waarom ik dat ook niet misschien in deze context zo zie. Want ik hoor u ook uh, uh, plastic of kartonnen bekertjes aanhalen. Dat is juist weer niet wat wij willen. Wij willen met het statiegeldsysteem uh, hardcups. En hardcups zijn uh, uh, bekers uh, die we kunnen... Uh, uh, ja hergebruiken op andere evenementen. Wat, er nu, zo het, wat nu het geval is op evenementen... is dat we van die plastic wegwerkbekertjes hebben. Die worden één keer worden ze gebruikt... en vervolgens is het de bedoeling dat die in een vuilnisbak terechtkomen... maar dat gebeurt niet. Dus het gaat hier juist om die plastic bekertjes... die niet meer worden hergebruikt... die te verbannen en daarvoor andere bekers in de plaats nemen... die uh, na zo'n festiviteit... dat kost ongeveer vijf euro per beker, zo'n hardcup... Uh, die worden, weer worden teruggebracht... door degene die uh, het bekertje heeft gebruikt. Dat scheelt aanzienlijk veel troep op straat. Dank u wel, meneer Algebari. Nee, ik ga eerst naar de wethouder en dan krijgt u een tweede termijn als u de behoefte nog heeft de reactie. Meneer Kuipers. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik sorteerde net ook bij de motie over ballonnen eigenlijk even voor op het beleid dat we neer willen zetten. We hebben in het uh, raadsprogramma behoorlijk ambitieus uh, neergezet dat we grote stappen willen maken als het gaat om duurzaamheid. Nog niet zo lang geleden, een aantal weken geleden, hebben we uh, vanuit het college uh, onder andere al... Uh, ons gecommitteerd uh, aan een intentieverklaring om bijvoorbeeld de inkoop van de gemeente... over uh, acht jaar voor 50% circulair te laten zijn. Ik denk dat dat ook een belangrijk woord is in dit verhaal. Circulair, je wil dingen hergebruiken. Dus op zich uh, veel sympathie uh, voor de oplossingsrichting uh, die u kiest. Tegelijkertijd, uh, u zet hem wel heel absoluut neer. Door te zeggen, het zou in de bepaling van alle afgegeven gunningen moeten worden opgenomen. En daar zit ook meteen een beetje mijn zorg. Het is niet heel ingewikkeld om nu te zeggen, we willen dit. Tegelijkertijd niet ieder evenement laat dit toe. Ondernemers zitten nou eenmaal ook wel met de, zeg maar, de kosten en de rompslomp van een, een statiegeldsysteem. Dus ik zou ook bij deze willen vragen, geeft u ons even de tijd om uit te vinden hoe we statiegeld in Zandvoort... Uh, ...zouden kunnen inzetten. Uh, ja, er is onderzoek, er wordt ook verschillend naar gekeken. Er zijn een hoop grote evenementenorganisatoren die werken al met het hardcup-systeem. bij grote evenementen werkt dat ook goed. Uh, maar juist ook bij de kleinere evenementen... ...we hebben hier uh, rondom het centrum vaak van die wat kleinere evenementen... Uh, ...is het ingewikkelder. De richting die u kiest, die kunnen wij van harte ondersteunen. Kijken naar hoe je die milieubelasting zo laag mogelijk uh, houdt... ...en zorgen dan ook voor de beste oplossing... Laat ons alstublieft met voorstellen komen hoe we dat op termijn denk ik het beste kunnen vormgeven. En als u deze ook als boodschap meegeeft dan zeg ik u bij deze toe dat we dat ook serieus allemaal gaan bekijken. Maar dat ik hoop dan wat meer fijnmazig maatwerk te kunnen toepassen. Waardoor we een breder palet krijgen van oplossingen waar bijvoorbeeld ook ondernemers achter staan. Ik zou ook graag gewoon met strandpachtse afspraken willen maken over het breed gedragen inzetten van meerdere instrumenten. Om bijvoorbeeld eh, onnodig plastic in het milieu te willen voorkomen. Dank u wel. Wethouder Kuipers. Meneer Algebali, u hoort het dringend appel. Voorzitter, um, ik, uh, hand, of, ik, ik, ik, ik ben blij met het appel en uh, ik hou deze motie ook boven de markt. Hartelijk dank. Dan gaan we naar agenda punt 16, de motie van D66. Mm, en anderen, motie veiligheidsmaatregelen hogerweg zebrapaarden. Wie dient hem in? Meneer Van Marlen, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, we wonen in Zandvoort wel tevreden en ook op de Hoge Weg willen we dat graag zo houden. In de gesprekken die we op straat hebben gehouden tijdens campagnetijd... hebben heel veel bewoners ons aangesproken op de verkeersonveiligheid, vooral op de Hoge Weg. Vandaar deze motie. Nou, iedereen heeft hem gelezen. Ik denk dat ik gewoon vanwege de tijd maar gewoon... Het stukje voorlees. We verzoeken het college te onderzoeken welke zebrapaden op de hoge weg als onveilig worden gezien. Door automobilisten en voetgangers. En te bezien welke, welke veiligheidsmaatregelen zo nodig getroffen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast te onderzoeken welke zebrapaden er nog meer voor verbetering voor de verkeersveiligheid van voetgangers in aanmerking komen. En daarmee treffende maatregelen voor te nemen. En de raad hier over te informeren. Dank u wel, meneer Van Marden. Meneer Deen stak zijn vinger al op. Vraag de ja. verduidelijking. Nou, even, even kort. Ik heb hem mede ondertekend. Wij als BVV hebben de motie mede ondertekend. Maar ik realiseer me opeens dat ik op de hoge weg woon. Ja, dus. ja. nou ja, goed. Ja. Er, er, er, meneer Deen, wat u zegt is... Dames en heren. Meneer Deen, wat u zegt is dat er mogelijk een schijn van belangen... Een spel zou kunnen zijn. Fijn dat u dat benoemt, dat u daar woont. Uh, Voor ons nog zie ik hem nog niet direct, maar daar gaan we het over hebben. Iemand anders een vraag ter verduidelijking? Mevrouw Koper. Shh, shh, shh. Mevrouw Koper. Ik. Uh... Ik herken de overwegingen als het gaat om de, de, de hoge weg. Maar ik vraag aan de indieners waarom er gekozen is om te onderzoeken welke zebrapaden op de hoge weg. En er niet breder gekeken is bijvoorbeeld uh, uh, alle zebrapaden. Het komt wel terug bij het tweede bullet, maar het gaat om het onderzoek aan zich. En ik denk dan met name aan de zebrapaden bij de scholen bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid. Zeer sympathiek en belangrijk en uh, voor de rest uh, ondersteunen. Ik heb geen vraag gehoord. Maar een verbredingsvraag. Andere nog? Meneer Van Marlen, u mag compact antwoorden. Ik ben het eens. Ik dank u voor uw compactheid. Wethouder Berendsen. Dank u wel, voorzitter. Uh, gezien de discussie over eerdere moties had ik eigenlijk verwacht dat meneer Van Marlen meteen zo verstandig zou zijn om te zeggen van ik laat hem boven de markt hangen. Dat is niet gebeurd, dus ik zeg er toch maar wat van. Uh, ik heb, uh, zeg maar, meneer Van Marlen heeft mij geïnformeerd dat hij die, die motie in zou dienen. En toen heb ik hem meteen al geantwoord dat ik bezig ben uh, met mijn staf om te kijken naar een GVVP. Uh, daar zijn we druk mee bezig. Uh, of liever gezegd, mijn staf is daar druk mee bezig. Omdat ik dat als prioriteit heb aangegeven en, uh, naast het parkeren onder andere. Omdat het GVVP had al lang klaar moeten zijn, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Uh, dus wat dat betreft uh, zeg maar, is deze motie denk ik iets wat uh, voorbaar. Omdat ik zeker... Uh, zeg maar uh, in een participatietraject uh, bewoners en autoraad van plan ben om mee te nemen. Uh, en het lijkt mij redelijk, uh, wat dat betreft, verbaagd om nu te kijken naar deze uh, zebra-paden. Uh, terecht dat uh, ook de Partij van de Arbeid zegt... het gaat niet alleen om de zebrapaden op de hoge weg... maar er zijn er meer aan te wijzen... die zeg maar, uh, waar ook uh, kritisch naar gekeken kan worden. Ik heb zelf in de verkiezingscampagne... Uh, ben ik uh, benaderd door een aantal uh, bewoners... bijvoorbeeld op de, uh, op de uh, boulevard... Waarnaar, waar ook zeg maar, uh, een situatie is. Je kunt ook praten over zeg maar, shared spaces... Uh, waar, waarbij onduidelijkheden zijn over wat nou wel de rechten en plichten zijn. Dus wat dat betreft... Uh, ik zou zeggen, laat hem nog even boven de markt hangen. Dank u wel, wethouder Berens. Meneer van Marlo, wat is daarop uw antwoord? Ja, prima. Nou, dat is een voldoende toezegging. En zeker met de toezegging om er misschien wel specifiek ook de hoge weg daarin mee te nemen. Dan, uh, dan hou ik hem boven de markt. Prima, dank u wel. Uh, wij gaan door naar agenda punt 17. De motie van het CDA, de blauwe lopen naar zee. Wie? Mevrouw Marweijers, gaat uw gang. Dank u voorzitter. Uh, ter duidelijk van deze motie wil het CDA aandacht vragen voor het initiatief De Blauwe Loper tot aan zee. Een oprolbare loper welke minder valide in staat stelt om voortaan tot aan de vloedlijn te kunnen komen. Een uniek concept voor de Nederlandse kust. Uh, ik zeg dit er specifiek bij omdat er in Scheveningen wel een soortgelijk idee is ontwikkeld, maar dan met betonnen platen. Naar onderzoek is gebleken dat je de betonnen platen zonder vergunning mag leggen tot aan het uiteinde van je paviljoen. Vanaf dat punt mag je houten vlonders leggen. Wat te zien is, is dat de houten vlonderpaden vrij snel aflopen en erg smal zijn. Ook ontbreekt er nog wel eens een stukje hout wat voor gevaarlijke situaties kan, uh, kan veroorzaken. Tijdens een flinke storm liggen deze platen dan ook schots en scheef. De blauwe mat dus bij dit initiatief verwijder je eenvoudig door hem geheel op te rollen of deels als dat nodig is. De mat heeft vooral de meerwaarde voor minder mobiele mensen die ook wel eens tot aan de vloedlijn willen komen. In ruimere zin hebben we het over de metropoolregio Amsterdam, waardoor een grote groep toegang krijgt tot aan zee. Als slechts 1% van deze 3,5 miljoen inwoners vanuit de MRA minder mobiel is, dan hebben we het al over 35.000 mensen die hier gebruik van zouden kunnen maken. Voor het initiatief is gevraagd om sponsoring. Zal het dan niet mooi zijn als de gemeenteraad van Zandvoort... instemt met een symbolisch bedrag van het aantal meters... welke staat voor onze gehele gemeenteraad? Hierop wil ik gelijk doorgaan met het, uh, waar wij met deze motie het college oproepen. Um, namelijk een sponsoring te doen voor het initiatief van 22 meter... welke symbool staat voor het aantal leden van de gemeenteraad plus het college. Dit komt neer op 50 euro per gekochte meter... Uh, uit het budget van het innovatieregeling basisinfrastructuur een bedrag van 1100 euro over te maken aan de stichting Community Service Rotary Zandvoort. Om een steun te uiten namens de gemeente Zandvoort. Gaat over tot orde van de dag namens de fractie CDA. Mede gesteund door fractie van D66, fractie PVV, fractie GroenLinks... En ik heb helaas niet in de map kunnen kijken, maar volgens mij zijn er nog meer handtekeningen onder. En ik heb daar geen kopie van mogen ontvangen. GBZ heeft mede ondertekend. En dank GBZ voor het meetekenen van deze motie. Dank u wel, uh, mevrouw Weijers. Vragen ter verduidelijking. Meneer baber wilson Voorzitter, hele sympathieke voorstellen van de uh, van serie aan de indieners. Maar wel een vraag. Uh, met name omdat hij het mat gaat doorlopen tot in het. Uh, ...in het water, hè, heb ik begrepen. Even de vraag of gewaarborgd is dat alle voertuigen die daar ook moeten rijden... ...van venters en van hulpdiensten, of, die wel of, niet daar, uh, uh, of dat voor hen wel of niet problemen oplevert. Uh, is, is de waarborgen dat dat niet het geval is? Uw vraag is helder, meneer bouwer -Gilson. Dank u wel. Mevrouw Beurrensson. Dank u wel, voorzitter. Um, de vraag ziet er toe, er wordt feitelijke sponsoring gevraagd. En de sponsoring wordt in dit geval heel erg gekoppeld aan de leden van de gemeenteraad, 17 in totaal, en de leden van het college 5. Heeft u overwogen dat de leden van de gemeenteraad en de leden van het college zelf vrijwillig die deelname betalen van 50 euro en dat de gemeente de verdubbelaar inzet? Dank u wel, mevrouw Geurandsson. Mevrouw Weijers. Dank u wel. Ik wil eerst even reageren op de vraag van meneer boberg Wilson. Um, wat ik begrepen heb is dat inderdaad technisch mogelijk dat, uh, dat de wagens er overheen kunnen rijden. Verder um, is bij, uh, bij dit initiatief um, is er in acht genomen dat uh, een van de standpachters waar de mat komt te liggen, uh, dat die verantwoordelijk zijn voor het in- en uitrollen en dat zij dan ook rekening houden met als dat nodig is, dat de mat tijdig weer in- en uitgerold wordt als daarom gevraagd zou moeten zijn. En Dat is naast... Het feit dat er overheen gereden kan worden. Zover het antwoord uh, voor de OPZ. Uh, mevrouw uh, Gurdenssen. Ja, ik vind het een uh, mooi initiatief. Maar ik weet niet of dat uh, toegevoegd zou kunnen worden aan de motie. En als dat ook ondersteund zou worden. Ja, ik, ik ondersteun dat uiteraard van harte. De verdubbelaar uh, is daarin prima. Maar ik weet niet of, daar, uh, of de raad daar tijd voor nodig heeft om daar verder over na te denken. En zo niet, dan uh, laat ik op deze manier staan. En anders uh, zo. Dank u wel, mevrouw Weijers. We gaan naar het college. Wethouder Kuipers. Voorzitter, dank u wel. Uh, hartstikke uh, mooi initiatief. Uh, heel goed ook om te zien. En dat vind ik, daar vind ik het echt een mooi voorbeeld van, van hoe eigenlijk, uh, bedrijven, particulieren en uh, als we dit met elkaar gaan doen, ook uh, gemeenten, uh, de hand ineens slaan om iets belangrijks te organiseren. Namelijk toegankelijkheid van het strand van minder verlieden. Uh, sympathiek voorstel, uh, als college ondersteunen we dat uh, van harte. Uh, waar het gaat om uh, het voorstel van Frank Urensen, het is niet aan mij denk om daarin te treden. Uh, een motie kunt u het college oproepen iets te doen, maar u kunt wellicht ook elkaar oproepen uh, dit keer iets te doen. Uh, of het college daarbij. Uh, maar wat, wat ons betreft uh, kunnen we dit ondersteunen. En uh, als deze motie in stemming wordt gebracht, wordt aangenomen, dan zullen we uh, proberen dit mogelijk te maken. En of het dan uit het budget, innovatie, basisinfrastructuur infrastructuur moet komen, goed dat u een dekkingsvoorstel ook uh, doet... Maar ik neem aan dat u ons ook de vrijheid geeft als we denken het moet ergens anders vandaan komen, dat het daar ook uh, vandaan mag worden uh, uh, overgemaakt. gemaakt. Ja. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kabus. Uh, mevrouw Weijers. Dank u voorzitter. De... Uh, meneer de wethouder, dank u wel voor, u, uh, voor uw uitleg. Uh, fijn dat u ook de sympathie ziet en de steun in deze motie. Uh, ja, waar u, uh, waar u het bedrag vandaan haalt, dat is inderdaad vast voor mij een en voorstel. Maar dat, uh, dat laat ik uh, geheel aan het college over borst, om dat te beslissen. Is. Um, ja, gezien het voorstel vanuit de VVD, uh, ik denk dat het voor, voor ons nu belangrijk is dat, uh, dat we deze motie in stemming willen brengen. En dat we nu niet de raad uh, in verlegenheid willen brengen om nu een keuze te maken over een uh, persoonlijk uh, bedrag. Maar ik kan iedereen uiteraard uh, van harte adviseren om alsnog uh, persoonlijk ook een, uh, een bedrag daarvoor uh, over te maken in uh, het welbekende rekeningnummer uh, voor deze motie. Dank u wel. Of Meneer niet voor deze Drommel. motie, voor, deze, voor dit initiatief uiteraard. Nee, Drommel, heel <laughs> compact. Heel compact. Maar mevrouw, het is juist denk ik een heel mooi gebaar... als we met z'n allen, met uw motie, meegaan... en ook die 50 euro betalen, per persoon... en ook daarvoor stemmen. En ook die tweede opmerking van mevrouw Keurison... dat u dat verdubbelt. Want juist dat geheel geeft ook blijk, denk ik... aan die initi initiatiefnemers... dat het niet slechts iets is als je gaat uit die doos... maar ook uit onze doos. Uh... Mevrouw Weijers. Excuus, voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Uh, nou ja, in dat geval zou ik graag een rondje willen maken... ...langs alle fractievoorzitters, uh, of eigenlijk langs alle raadsleden... ...hoe hierover gedacht wordt, uh, of we dat in stemming zouden kunnen brengen. Nou, ik schorst de vergadering, denk ik, en dan gaan we morgen verder. Nee, ik ga niet flauw doen. Weet u, het dilemma hier is dus enerzijds een persoonlijk appel... En anderzijds kun je daar als collectief over beslissen. Dat is volgens mij het dilemma, dat geldt ook voor het college. En we kunnen nu allemaal rondjes maken. Ik vind het een heel creatief idee. Laat ik gewoon even vrijmoedig mijn gedachten, maar ook mijn worsteling erachter doen. Uh, dus ik zou echt dat appel ook weer op willen doen. Want dat is in essentie wat mevrouw Geurensson bedoelt. En dat we als collectief hier zeggen... Uh, we zeggen, we zetten voor onszelf dit in als besluit. Dat gaat er in ieder geval... En ieder is verantwoordelijk genoeg om dan via deze route ook zijn eigen bijdrage te doen. Mag ik hem zo praktisch uh, samenvatten? En dan geef ik u één suggestie mee. Uh, om, uh, roept het college op, bij de laatste zou ik het woordje bijvoorbeeld uit het budget, gewoon het woordje bijvoorbeeld toe te voegen. Daarmee heb je de vrijheid. Mevrouw Geurensson kunt u zich vinden in, want u was de geestelijke moeder van uh, de verdubbelaar, vinden in mijn uh, samenvatting. Daar kan, ik, uh, daar kan ik het in vinden en ik begrijp ook het dilemma zoals u dat schetst. Maar ik doe een uh, persoonlijke appel op iedereen ja. om ook de bijdrage te doen. En dan ga ik ervan uit dat op die manier het bedrag verdubbeld wordt. Ja. Dank u wel. Helemaal mee eens en een topvoorstel. Goed, iedereen overeens? Ja, dan ga ik bij hand opsteken dit voor, deze motie die net is aangepast met het woordje... bijvoorbeeld ter de zaken de budgetzaken uh, in stemming brengen. Nou... Wie is voor deze motie? <laughs> voor deze motie zijn... ...unaniem, alle raadsleden en, en wat collegeleden. Ja, dus die is aangeduim. Goed. Nee, dit zijn sympathie stemmen. Hè? Wij gaan over naar agenda punt 18 en dat is de ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Ik kijk rond, dat is niet het geval, wordt het al dus afgedaan. Agenda punt 19, de verslagen van 22 mei en 5 juni. We hebben geen opmerkingen binnen gehad, ze zijn ook compact. Meneer Deen, laatste kans. Laatste kans, nee, u, ging heel snel. u ging heel snel over punt 18 heen. En ik zie geen punt uh, rondvraag. Nee, dat klopt. Er staat er nooit op, meneer Deen, bij de Raad. Nee? Welkom, u bent bij de les, want Prima. u doet het tijdig. Dan wil ik even terugkomen op uh, punt 18. Het kan alleen maar over de wijze van afdoening, meneer Deen. Oh, ik mag niet over de inhoud gaan, het spijt me echt. Helaas. U mag mij wel de afloop nog even aanspreken en dan kan ik u verder helpen. Dat is fijn, is dat dank goed? u wel. Ja. Ja? Goed. We zijn inmiddels toch nog steeds beland bij de verslagen van de vergadering van 22 mei en 5 juni. Iedereen akkoord, vastgesteld. Dat brengt mij tot de sluiting van deze bijeenkomst. Ik ben u echt erkentelijk voor de versnelling die u heeft aangebracht in het vergadertempo... en de essentieopmerkingen... Dank daarvoor. Ik heb genoten van uw inbreng, maar vooral ook de wijze waarop u constructief elkaar bejegende. Ik sluit deze bijeenkomst. Wens u wel thuis. Niet nadat u nog even met elkaar een hapje en een drankje heeft genoten. Dank u wel. What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 Zo rond de jou You're burning touch It's something so scared The